Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. 13 Nederlanders hebben vanmiddag met een evacuatievlucht Afghanistan kunnen verlaten. Volgens buitenlandse zaken zijn ze naar Qatar gevlogen, van waaruit ze doorreizen naar Nederland. Er zouden eigenlijk meer mensen met een Nederlands paspoort meereizen, maar een aantal van hen kon niet op tijd op het vliegveld komen. Het kabinet hoopt nog veel meer mensen weg te krijgen uit Afghanistan. Het lukt uiteindelijk dankzij Qatar, waar minister van Buitenlandse Zaken Kaag vorige week was om hulp te vragen. Kunnen we op uw steun rekenen? Dat was mijn verzoek en daar hebben we nu een eerste ja, bescheiden, maar toch een heel mooie doorbraak in gezien. In een gevangenis in Westzaan in Noord-Holland is een gevangene gewond geraakt toen een andere gevangene hete olie over hem heen gooide. Meerdere mensen werden geraakt door de olieaanval. De verdachte is in de gevangenis opgepakt en meegenomen voor verhoor. Steeds meer knuffels en bloemen liggen er op de plek in Den Bosch... waar gisteren een moeder van, drie, van 34 werd doodgestoken. Waarschijnlijk door haar ex. Gebeurde midden op straat, naast de kinderwagen. Het heeft diepe indruk gemaakt. Het is gewoon ja, onbeschrijfelijk. Ik heb er gewoon vannacht een paar keer van me wakker gelegen. Ja, ik wil gewoon even hier zijn. De verdachte ex werd al gauw opgepakt. En met een enorme knal... ...is in Nijmegen vandaag het eerste deel van een oude kolencentrale opgeblazen. Een beeldbepalend deel van de skyline van de stad. Ja, altijd een puntje voor thuis te komen. Hè? Het is toch van verre afstand dat je dat ding ziet zo van hé, hey, we zijn terug in Nijmegen. De enorme schoorsteen wordt later nog gesloopt. Er moeten windmolens en zonnepanelen op de plek van de centrale komen. Het weer vanavond kans op een buitje. Morgen schijnt af en toe de zon. zo ook kans op wat regen en onweer. Het is maximaal 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een ongeluk staat er file op de A10, de ring van Amsterdam bij Amsterdam Slotenvaart. Je hebt daar ongeveer een kwartier verdraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort, zomerhit. Dit is de zomer van Zandvoort, Zandvoort, Met nu Open off I'll lay down to feel alone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 We hebben sinds bijna twee weken deze EP uitgebracht... waarop deze single ook staat, want die heb ik al zeer gedraaid. En we vonden het wel eens leuk om met de mannen en de dame van Darker... eventjes te bomen over die muziek die ze nou maken. Rainy Days heette de EP en Hope...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 We've been mourning friends, but I, I keep on humming songs like golden brown.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 brain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 Je kan onmogelijk blijven zitten als Max Verstappen op uh, eerste pol voorbij komt. Dus zijn laatste rondje. Dat, dan ben je gewoon. ik een achterlijke debiel als je ervan uitgaat dat ja. je dan blijft zitten. Ja, uh, en dan uh, zal ik er nog even aan toevoegen. Uh, vrijdagmiddag, op een gegeven moment, na de eerste vrije training, iedereen uh, gaat in één keer van die tribune af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 Nou, dat ging niet door. Toen is het verplaatst naar uh, maart. En dat ging niet door. Nou, toen hebben we het maar gecanceld helemaal. Uh, toen is Tessa natuurlijk bij uh, Loarx gekomen. Mm -hmm. En toen hebben we mogen repeteren in Paternaat in mei of juni. Mm -hmm. ja, Eén van één, twee maanden was dat.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 Ja, uh, dat is een ding. Want dat die... dat we nu kunnen presenteren als, uh, als nieuwe formatie. Eigenlijk. Ja, want, want dat is ook eigenlijk wat je be beoogd hebt al sinds lange tijd. Hè? Deze, deze samenstelling met z'n drieën uh, op het podium staan. Ja. Um, maar als ik dan weer dat proces hoor van jou, uh, hoe het dan gaat, van wel, niet... Uh, dat geeft eigenlijk een beetje ook aan wat Joshua Nollet destijds ook uh, verwoord heeft. Hè? Hoe mensen dus...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 You are the smart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 I hold some good cards in my hands, cause I found you. And who's gonna get me out of this golden? And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 Let me talk. Het is bijna 9 uur. Deze Josefino Deal, Be Your zelf. Ze brengt het, het, het muzikale gedeelte uit bij Piers Holland. Dat is de maatschappij, die waren zo vriendelijk om mij vandaag deze single te sturen. Terwijl die morgen pas uitkomt. En dat is altijd heel fijn als we dat mee kunnen nemen.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 Um, we zijn bijna aan het eind uh, gekomen van die tweede uur. We hebben er dus nog eentje. En, en we hebben uh, deze ook al uh, vaak laten horen. Want het is een, ja, een best wel een uh, gevoelig thema voor millennials. En daar gaat deze song eigenlijk ook over. En uh, Robin de Geus is de man achter de Neko. Maar hij zelf maakt ook nog, uh, nog eens deel uit van de band...